Volgens GroenLinks kunnen door de plannen van VVD en PvdA... de toegankelijkheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar komen. GroenLinks' Eerste Kamerlid Ganzenvoort zegt tegen de NOS... dat er in de uitwerking van het regeerakkoord... wel heel grote stappen moeten worden genomen... om het voor GroenLinks mogelijk te maken hiermee in te stemmen. VVD en PvdA rekenden wel op de steun van GroenLinks... omdat de partij in principe voor een vorm van studieleenstelsel is. Het weer in het westen meer bewolking. In het oosten opklaringen minimaal minima vannacht tussen 2 en 7 graden. Overdag bewolkt en in de loop van de dag wat regen. En dan wordt het maximaal een graad of 10. Dit was het nos Journal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. In Syrië zijn twee Nederlandse journalisten gewond geraakt... en wij hebben met één van hen gesproken. Verslaggever Jesper ging in de Tweede Kamer op zoek naar duurzaam vlees... en kwam natuurlijk uit bij Marianne Thieme. We moeten meer willen betalen voor het vlees. De boeren moeten de dieren op een betere manier kunnen houden. En er bedenkt gewoon betere wetgeving op. En we trappen zometeen eerst het gas in met de PVV. Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker... het Nachtmagazin van WNL op de dinsdagnacht van Radio 1. Want misschien rijdt u er nu wel de Vijfbaanse A2... tussen Amsterdam en Utrecht. Een Prachtige plak asfalt waar je eigenlijk alleen maar heel hard overheen kan scheuren. S nachts is er meestal geen hond te vinden. En het is erg verleidelijk om je rechtervoet dan te laten zakken. Maar dat kun je dan beter niet doen, want op dit stuk racebaan... mag je namelijk maar 100 kilometer per uur. En daarom maakt de trajectcontrole overuren. Dagelijks zou er zo'n 2 ton aan bekeuringen bij elkaar gereden worden. Veel mensen maken zich daar boos over, zo ook PVV'er Machiel de Graaf. Goedenacht, meneer de Graaf. Goedenavond, of mag eigenlijk alweer, hè? Heeft u al een boete van, het trajectcontrole, van de trajectcontrole op zak? Nee, ik heb er zelf nog geen, omdat ik uh, niet heel veel auto rijd op dit moment. Gewoon vanwege de drukke werkzaamheden pak ik wat vaker de trein. En, uh, dus ik rijd niet veel auto. Dus ik heb er zelf nog geen te pakken. Dus u doet dit niet uit eigen belang, u opwinden over die, uh, die snelheidslimiet? Nee, zeker niet. Nee, nee. Nou, waarom doet u het dan wel? Nou, omdat uh, de, de, de boetes die worden uitgedeeld, hè, we hebben het over nog geen drie maanden en er is al 13 miljoen euro aan boetes uitgedeeld tot dat, dat kleine stukje uh, A2, wel dat kleine brede stukje A2. Uh, wat er gebeurt met, met de automobilist als hij een, een, een breed stuk asfalt heeft uh, voor, voor, uh, voor zijn auto... dan trap je wat makkelijker, je gaspedaal harder in dan eigenlijk mag. En je mag daar maar 100 km per uur rijden... maar je moet op je medeweggebruikers letten. Je hebt net, uh, in Nederland hebben we veel wisselende snelheden op de snelwegen. Daar moet je op letten. Je moet op veel dingen letten. Dan moet je ook nog eens een keer continu op je, uh, op je, op je snelheidsmeter moet je letten. En... Gebeurt het mensen heel vaak dat ze net 104 rijden, 103 of misschien net 107. Ja, 105, maar volgens de terechtkomst. Ja, maar met de bijstelling kom je dan net goed uit, hè? Dus het komt nog een klein ja, beetje. Maar, ja, ja oké, okay, dan zal het 107 zijn, maar je gaat mee in de flow van het verkeer en daarnaast zo'n hete plak asfalt, die nodigt uit om wat makkelijker je gaspedaal in te trappen. En, wat ons betreft moet een snelheidscontrole vooral bedoeld zijn om de veiligheid te verhogen. Nou en daar is in dit geval geen sprake van. Uh, zeg maar, de schaamlap voor deze controle is milieu en luchtkwaliteit. Maar ondertussen is het gewoon een ordinaire belasting op, uh, op wegverkeer. Ja, denkt u dat uh, het feit dat er met bewoners is afgesproken, zoals gezegd wordt, uh, dat er daar niet harder gereden mag worden, dat dat een, uh, een, een schetsvertoning is? Ja, kijk, natuurlijk zijn er bewoners die zich ergeren aan het feit dat er een snelweg in de buurt ligt. Maar een snelweg waar je niet zo hard mag rijden, of waar je op je rem moet trappen omdat je eerst 120 mocht en dan 100, dan ontstaan er files en dan gaat de luchtkwaliteit juist achteruit. Hoe meer auto's gewoon maar door kunnen rijden, hoe beter het is voor de luchtkwaliteit, want de auto's staan dan niet stil. En het is ook bewezen dat bijvoorbeeld 100 km per uur of 80 kilometer per uur, dat het helemaal niks uitmaakt. Nee. Maar is het niet ook gedaan voor de veiligheid? Ik bedoel, er zijn ook spitsstroken en dan mag je opeens van 120 ook maar 100 km per uur... terwijl er toch een extra baan bij is gekomen. Ja, en spitsstroken is ook een raar fenomeen. Dat, dan leggen we een stuk asfalt aan en die doen we alleen in de spits open. Dat, ja. dat is natuurlijk heel vreemd. Als je een stuk asfalt aanlegt, dan moet het gewoon altijd open zijn. Want die auto's moeten door kunnen rijden. Ik zie een spitsstrook als een strook die juist uh, dicht is op sommige momenten. Maar dan de is, de PVV... open... is de PVV ook tegen spitsstroken dan? Nou, het liefste zien wij dat alle spitstroken in Nederland... dat die gewoon permanent open zijn, 24 uur per dag. Ja. Want waarom zou, waarom zou je nou asfalt aanleggen... en dan een gedeelte van het asfalt... Ja, dat klinkt heel logisch, maar het het zijn natuurlijk, nee, dat, dat komt heel natuurlijk... omdat het een soort veredelde uh, vluchtstroken zijn. Hè? Dat, dat, je levert het in op de vluchtstrook. En dus op het moment dat er uh, de banen niet nodig zijn voor het verkeer... dan zijn ze wellicht nodig voor, uh, als vluchtstrook. Dat, dat wordt er toch gezegd? Ja, maar dan zou die permanent nodig zijn als vluchtstrook. Dus dat is, dat is een hele moeilijke discussie. Mm -hmm. uh, we zien wel dat automobilisten zich aanpassen en uh, gewoon op zich veilig rijden als, als zo'n spitstrook open is. Ja. En, en, en ja, daar moet gewoon gebruik van gemaakt kunnen worden. Vanavond sprak oh, u dag. minister Schultz' vragen hierop aan tijdens het begrotingsdebat. Wat heeft ja. u daarna gevraagd? Dat ging dan over die A2-casus. Uh, Wat heeft u precies gezegd? Ja, omdat wij het een ordinaire belasting vinden... en uh, ja, omdat wij vinden dat, dat er eigenlijk een soort van uitlogging plaatsvindt... als je maar zo langzaam mag rijden op zo'n zo breed stuk snelweg... Vinden wij gewoon dat de minister uh, de boetes die tot nu toe gegeven zijn, sinds uh, die vijf stroken uh, open zijn, dat die boetes teruggegeven moeten worden aan de mensen die ze al betaald hebben. Dus gewoon die 30 miljoen terugstorten en daarmee laten zien, wij zijn een betrouwbare overheid, wij zijn hier niet om automobilisten te pesten en we willen de economie stimuleren. Wij geven u die boete terug, want u heeft hem eigenlijk voor niks. En als dan de PVV ligt gewoon lekker 130 daar de rijden, denk ik hè? Ja, sterker nog, wij zien liever nog, en dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma staan, 140 km per uur. Ja, en de Schultz van Hagen is uh, een VVD-minister, dus uh, de, die zijn altijd wel voor wat harderijen volgens mij. Daar moet hij toch wel ik, iets uit te halen zijn? Ja, dat lijkt me wel. Hoewel ja. Ton Elias van de VVD vandaag echt afscheid heeft genomen van de, van de automobilist... Uh, die die, vers, die zich uh, verschool zich inderdaad, of verscholen zich uh, inderdaad... allemaal achter uh, ja, linkse milieuargumenten... om niet mee te hoeven gaan in dit voorstel. Denk ja, De automobilist is bij de VVD inderdaad niet meer thuis. Die moeten dus echt bij de PVV zijn. Nou, uh, uw punt is gemaakt. Dank u wel voor uw tijd, Magiel de Graaf. Graag gedaan. Twee Nederlandse journalisten zijn vrijdag aan de dood ontsnapt... bij een mortieraanval in Syrië. Marielle van Uitert en haar collega Irene de Zwaan raakten gewond bij een aanval waar tien doden bij vielen. En alsof dat nog niet genoeg is, werd het tweetal twee dagen daarvoor nog door Syrische rebellen ontvoerd. Robert Sp Smit sprak eerder vanavond met Marielle van Uitert. En hij vroeg haar natuurlijk naar het verhaal. Ja, wat er gebeurd is, is dinsdag of woensdag uh, zijn we kort uh, gegijzeld geweest. We kwamen ergens van terug. Uh, een uh, ziekenhuis was uh, door de rebellen veroverd of de Assad-aanhouders en... Uh, we worden ineens klem door twee of drie auto's, weet ik niet meer. Er stappen allemaal mannen uit met grote kalasnikovs en die richten ze op ons. En wij zaten met vijf journalisten in de auto. En de chauffeur die wordt eruit getrokken en geblinddoekt meegenomen. Een van die mannen, die gewapende mannen, die springt bij ons in de auto en uh, rijdt keihard met ons weg. En uh, dus ja, wij uh, dachten eigenlijk allemaal, uh, het is gebeurd hè? Ja.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 Um, ja, en lichamelijk. Um, ik ben in Nederland uh, gelijk s'nachts naar een ziekenhuis gegaan en daar hebben ze mij uh, hebben ze alles weer over moeten maken omdat het helemaal ontstoken was. En um, ja, volgens mij gaat het al wel goed komen. Alleen ja, lopen dat, dat zit er nog even niet in. Zeg maar. ja. U hoorde Robert Smit in gesprek met de in Syrië gewond geraakte persfotografe Marielle van Uitert. U luistert naar Nog Steeds Wakker. Het is dertien minuten over twee. En zometeen hoort u Jesper Stoffelen in gesprek met Marianne Thieme. Maar eerst gaan we naar het mediaoverzicht. Vandaag verzorgd door Annette Schut. Annette, heb je nog een beetje gelachen ook voor je tv vandaag? Ontzettend, maar dat komt op het laatst. Oké. Okay. Dus even geduld. Want bij de wereldtijd door was veel aandacht... voor de doorbraak in de zaken Marianne Vaatstra. De opsporingstechnieken, namelijk het gebruik van die DNA-sporen... waren het gesprek van de dag. Hoe ver moeten we en mogen we daarmee gaan? Volker Jensma is juridisch commentator bij het NRC Handelsblad en staat absoluut niet te springen om dergelijke opsporingstechnieken. Maar Matthijs krijgt maar moeilijk antwoord tot dit moment. Schets ons dan een één zwart scenario, waardoor wij allemaal denken: nou, dat doen we nooit aan mee. Nou, het, je vraagt erom, hè? Ja, ik vraag erom. Ja, goed. <lacht> uh... Ja, Matthijs vraagt er dus om en hij kan een antwoord krijgen ook. Wat we organiseren is een rassendatabank. Een rassendatabank. Ja, want je ras staat er ook in. En.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 Ja, oftewel, het is allemaal de schuld van Matthijs. Gelukkig was er ook één vandaag met iets heel spannends. En dan naar laserpennen of laserpointers. Die zijn levensgevaarlijk. Steeds vaker komen er incidenten voor... waarbij mensen verblind worden door zo'n krachtige gekleurde lichtstraal. Ja, maar kom op zeg, laserpennen waren toch van die leuke speelgoedjes... waar we op de basisschool vliegen pro mee probeerden te vermoorden... Oorspronkelijk zijn ze bedoeld als aanwijspen voor een presentatie of tijdens colleges. Maar je kunt er ook leuk mee in het rond schijnen. Fijne figuurtjes in de sneeuw bijvoorbeeld. Niets aan de hand. Ja, dat zei ik toch? Niks aan de hand. Waarom dan deze ophef? Nou, een piloot van een heuse Boeing komt dan aan het woord en hij... hij is tijdens een vlucht in zijn smoel geschenen met zo'n ding. En In de perifere werd ik in dit geval dan, dan aangeschenen. En dat trekt je aandacht. En wat dat met je doet is eigenlijk dat je...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 Ja, een vervelende situatie, dat lijkt me dus wel een understatement. Hij wordt dus verblind en kan daar dan weer blind van worden. CDA-Kamerlid Sander de Reuven wil de laserpen daarom aan laten merken... als potentieel vuurwapen en het bezit en gebruik ervan dus verbieden. Nou, wordt vervolgd. En dan, ik had het beloofd, het laatste onderdeel, een primeur. En die komt van Imke. Ja, Imke van Brit. Maar het is wel een geheim dat ik vroeger ook heel erg dik was. Dik dus, dames en heren. Imke was dik. En dat vindt Britt hilarisch. Zeg, allemaal oh, even... oh, Nee, ga nog even iets harder lachen. Ja, dat zou ik natuurlijk ook niet leuk vinden. Maar Britt blijkt, zoals altijd, meedoogloos. Britt heeft deze foto's achtergrond op haar telefoon staan om te lachen. <lacht> ja, dus zo was Britt en Imke eigenlijk altijd hetzelfde. Een journalistiek pareltje toch, dat programma. Dankjewel, Annette Schiet. Diverse nieuwe ministers en staatssecretaris debuteerden vandaag tijdens het vragenhuurtje. Bijvoorbeeld Kover Daas, de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Marianne Thieme stelde hem meteen op de proef. De kip is namelijk het meest slecht behandelde dier in Nederland. Verslaggever Jesper Stoffelen sprak met Marianne Thieme en vroeg haar hoe slecht het hier in Nederland is gesteld met de kip. Ik denk dat iedereen die uh, wel eens op de weg uh, rijdt, ziet dan die uh, kratten op die vrachtwagens. En die worden volgepropt met kippen, waar de vleugels al van uh, ja, gebroken zijn, de poten al gebroken zijn. Omdat uh, tijdens het vangen van de kippen in de stal, wordt het op een hele grove manier gedaan. En uh, waardoor de pootjes al breken. En het zijn slachtkuikens van zes weken oud. Heel kwetsbaar. En vervolgens komen ze op het slachthuis uh, aan en daar worden ze ...worden die kratten omgekanteld en worden zo op de lopende band gegooid. En dat is het vlees waar je op je boot ligt. Het gekke is dat deze misstanden allang bekend zijn. Maar er worden helemaal geen maatregelen tegen genomen. Sterker nog, de misstanden die worden gedoogd. Maar waarom eigenlijk? Het feit dat er gewoon gedoogd wordt heeft te maken, denk ik, uh, als je kijkt naar de rapporten hierover, met een soort mentaliteit die niet helemaal op orde is. Met uh, het gevoel van, nou ja, het is nou eenmaal zo en uh, laten we nou maar gewoon praktisch ermee omgaan. En ja, de afgelopen jaren heeft natuurlijk het ministerie van Landbouw destijds nooit daar wat tegen gedaan. Er zijn ook nog te weinig controleurs, dus er wordt ook nog eens nauwelijks opgetreden en nauwelijks gecontroleerd. De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Co Verdaas, die denkt daar anders over. De roep om meer controle, eh, ja, daar los je niet mee op. Dus daarom heb ik net gezegd: ja, dit moet gewoon eh, van een, een culturele omslag is vereist. De sector moet zichzelf gaan realiseren: als dit zo doorgaat, eh, dan verliezen wij de steun in de samenleving in brede zin. Eh, dus ik ga echt nadrukkelijk met, met de hele keten, ook de transporteurs, maar ook de distributeurs en, en de retail, de supermarkten, wil ik gaan kijken hoe je dit zo kan regelen dat degenen die het toch niet goed doen. Ook de pijn voelen. En dat is dus niet alleen de bestuurlijke boete vanuit eh, het ministerie, eh, maar ook gewoon dat ze dan inkomsten, CQ-contracten eh, eh, breuk plegen met degene die zeggen: wij willen alleen kippen die op een fatsoenlijke manier van A ANB B zijn gebracht. De reden dat de blofkip vandaag onderwerp van gesprek was in de Tweede Kamer, was een uitzending van Tros Radar. Met erg schokkende beelden over het vervoer van kippen. Die beelden die heeft meneer Verdaas liever niet voor ogen. Ja, maar weet je, ik, ik ga niet. Het uh, vind ik ook niet interessant of die beelden uh, wel of niet kloppen. Uh, of ja, de beelden kloppen sowieso natuurlijk. Maar hoe groot daarmee het probleem is. Uh, die beelden moeten gewoon niet gemaakt kunnen worden in een sector waar we de afspraak mee hebben. Uh, kippen moeten met hele poten op transport. Nou ja, dat gebeurt niet. En zolang dat nog niet gebeurt, heb je dus met elkaar iets te doen. Marianne Thieme betreurt de zaak natuurlijk ten zeerste. Maar die beelden die laten toch ook wel weer zien waar het vlees vandaan komt. Kijk, uh, wat wij natuurlijk willen is juist dat uh, iedereen weet waar het vlees vandaan komt. En uh, weten dat er een uh, groot, ja, enorm dierenleed op je bord ligt. En dat je echt moet uh, zorgen dat je ofwel biologisch vlees gaat eten ofwel gewoon echt minder vlees. Want juist die industriële manier van vlees produceren gaat ten koste van dieren. Maar ook ten koste van boeren. Want je ziet ook dat omdat ze er nauwelijks geld op verdienen, dat ze dus heel snel die kippen in die kratten, Gooien, want tijd is geld en dan komen ze bij die slachthuizen en dan wordt er ook nauwelijks uh, zorgvuldig gekeken of de dieren wel fit genoeg zijn om uh, te worden geslacht. Dus ja, daar is uh, ook economisch gezien heel veel leed en dat moet anders. We moeten meer willen betalen voor het vlees. De boeren moeten de dieren op een betere manier kunnen houden en dat uh, betekent gewoon betere wetgeving ook. Nieuwe wetgeving zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het vlees duurder wordt. Maar volgens COVID Verdaas is het niet anders het is kiezen of delen. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de, de dubbele moraal van veel mensen. Iedereen zegt, eh, als je die beelden ziet, ja dat mag niet hè. Eh, maar de realiteit is natuurlijk dat het zo onder druk staat... en de concurrentie in de supermarkt zo heftig is... Eh, dat er op de laatste cent geconcurreerd wordt. Ja, als je met z'n allen een paar cent meer betaalt... Dan kun je het netjes regelen. Het kan niet beide. Als het aan Marianne Thieme en de Partij voor de Dieren ligt, wordt het een hele duidelijke aanpak. De plofkip moet echt verboden worden. En dat betekent dus een einde aan de bio-industrie. En dat we dus in gaan zetten op biologische landbouw. Waar mensen ook een eerlijke prijs betalen voor uh, vlees als ze dat willen eten. Hoe groot is de kans dat dat uh, binnenkort gaat gebeuren? Nou, je ziet gewoon dat de uh, weerstand tegen uh, de vleesindustrie, zoals er nu is in Nederland, uh, steeds groter wordt. Uh, mensen worden zelfs ziek van de wijze waarop we dieren houden. Denk aan de Q-koorts, denk aan alle dierziektecrisis die we hebben. Maar de dieren worden ook ziek van de mensen op de wijze waarop ze worden gehouden. Dus dit is een doodlopend systeem en het kan niet anders dan de wal het schip gaat keren als we nie, nu niet andere maatregelen gaan nemen. Dat betekent inzet op biologisch, dat de boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen, maar wel met respect voor dieren en de natuur en natuurlijk het milieu. Marianne Thieme in gesprek met Jesper Stoffelen, onze verslaggever hierbij nog steeds wakker. Daar luistert u naar met zometeen muziek. Cancel Your Weekend heet de band die bij ons in de studio te gast is. Maar je serieuze zaken, want wel een staakt het vuren of toch niet. De Toestand in Israël en op de Gazastrook blijft onrustig. Het luchtalarm klinkt regelmatig en luchtafweergeschut moet vaak in actie komen. Hierdoor is het land een stuk minder aantrekkelijk geworden voor vakantiegangers. Of het nog verantwoord is om daarheen te gaan vragen we Uri Taup. Directeur van het Israel Government Tourist Office. Het gesprek is in het Engels. We zullen uiteraard vertalen voor u. Hallo, Mr. Taub. Good morning. Uh, first of first of all, is de situation in Israël um, uh, stable right now uh, in the place where you are? Right now, as uh, my last reports, it is relatively quiet in Israel, and uh, I hope it uh, will remain so. Do you have any indication for the rest of the night? Well, uh, you know, the future is a little bit hard to predict, especially because it's unknown. So I hope uh, it will remain uh, quiet, uh, the ceasefire discussions, and I hope that they will go into effect as soon as possible. I'll translate that shortly. Um, op dit moment is het in Israël redelijk stabiel. Um, ja, het is hopen dat er niets uh, verder uitbreekt, maar er zijn geen indicaties dat het heel veel gekker gaat worden dan het nu is. Uh, can we still visit Israel as a tourist? Definitely so. Most of the country is uh, basically open for business. Uh, the fighting zone is only limited to about 40 kilometers around the Gaza Strip. So there are tens and uh, tens of thousands of tourists yep. sleeping uh, tonight in Israel. And uh, tens of thousands more, which are supposed to come. The airlines are flying almost regularly into Ben Gurion Airport. ...which is the main airport in Israël. So most of the country is still unaffected by what's going on in the south. Ja, er is dus een strook van 40 kilometer waar je eigenlijk niet kan komen... ...en daar uh, wordt dus eigenlijk niet meer uh, mensen naartoe gestuurd... ...maar de rest van het land is nog steeds uh, goed te bereiken, zegt hij... ...en er komen nog steeds 15.000 mensen binnen. Uh, but Mr. Taub, uh, there are Dutch travel organizations who don't fly on, uh, on Israel anymore. There are some vacations cancelled here in the in the Netherlands. Well, cancellation of vacations is uh, very understandable, and uh, people should not worry when they go to on their vacation. They should have trouble-free vacations. So, it is very understandable, and uh, we hope that uh, those who have uh, temporarily cancelled mm -hmm. or are delaying their flights will. Uh, Come back when things are completely back to normal. Er gaan nog steeds Nederlanders naar Israël. En dat is ook heel begrijpelijk, uh, zegt meneer Taub, Want op dit moment kun je er nog uh, vakantie vieren. En we hopen, zegt hij dan, dat er nog zoveel mens, mogelijk mensen zullen komen. Maar het is natuurlijk ook logisch dat hij dat eigenlijk hoopt. Uh, it's actually your job to tell people to come to Israel, right? Well, it's my job to uh, encourage them to have a vacation of a lifetime. So right now, most of the country, you can still have a good time and a safe time at that. And uh, we encourage people to come and enjoy Israel in the safe parts. And uh, we quite openly advise them against traveling to where uh, there is trouble. So I do hope that uh, those who are coming keep their plans. And those who have delayed or are thinking whether to come or not will uh, choose to do so. And we will most welcome them once uh, the events unfolding right now in Israel are over. Ja, iedereen is dus nog steeds welkom in Israël. Je wordt niet aangeraden om naar de gevaarlijke gebieden te gaan, maar de rest is veilig, um, zegt dus deze man van de uh, Government Tourist Office. Um, but Mr. Taub, um, uh, are you afraid that uh, all the world news, uh, of all the news going around the world, will affect the tourist industry in Israel right now? That you say it is safe, but that a lot of tourists who want to plan their vacation to Israel think, well, um, maybe I'll go to Egypt or something. Well, uh, let me put it like this. Uh, events in Israel are portrayed uh, very, very, very, uh, uh, how shall I say it, uh, on top of the news. And uh, the perception is not as it is actually in reality. So we must uh, make a differentiation between what we see on the news and reality on the ground. But will the tourists also do that? Or will they think, well, uh, Israel, it's a dangerous country at the, uh, at the moment, we will go somewhere else? Well, I believe that is most understandable. I think, though, that uh, the tens of thousands of uh, tourists in Israel are not wrong by being there. They are quite safe although they uh, may follow the news uh, more closely. And we hope that once uh, events uh, pass on and uh, ceasefire and tranquility return to the region, then people will uh, feel much safer to come and uh, enjoy beautiful Israel. Ah, uh, thank you. Israël staat altijd centraal in het nieuws. Het is eigenlijk begrijpelijk dat mensen niet komen, maar de mensen die er nu zijn, dat zegt meneer Taup, die zijn daar wel veilig. En als het straks weer wat rustiger is, dan zijn ze uiteraard weer hartstikke welkom. Uh, thank you so much, Uri Taup, the director of the Israel Government Tourist Office. Thank you very much, and I welcome you all to wonderful Israel. <laughs> okay. Op de achtergrond van uh, onze studio wordt al een klein beetje soundgecheckt... eigenlijk heel erg sound gecheckt door uh, Cancel Your Weekend, de band van vannacht. Zometeen hoort u ze hier op Radio 1. Maar eerst gaan we het hebben over uh, Suriname. Want de Europese Unie en de ACP, oftewel de Unie van Afrika, de Cariben en de Pacific... praten vanaf donderdag over verdere samenwerking. En deze keer staat de bijeenkomst gepland in Suriname. President Desi Bautense, die komt het congres openen. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten van in ieder geval VVD-Europarelementaire... Ja, de Twan Manders, die, bij, die, die bijeenkomst dan ook boycott, meneer Manders. goede nacht. Ja, u had dus naar Suriname kunnen gaan, lekker weer daar, maar u gaat die bijeenkomst boycotten. Waarom? Nou, we hebben uh, een paar maanden geleden duidelijk afgesproken. toen vond er een bijeenkomst plaats in Horstus in Denemarken. dat wij uh, uh, de ACP-top in Suriname zouden organiseren onder de voorwaarde dat uh, Deze Bouders er niet zou komen. Uh, want zoals u weet uh, hebben ze in Suriname recentelijk de amnestiewet uh, afgekondigd. Waarin Desi ze niet meer uh, voor het gerecht hoeft voor eventuele misdrijven die ze hebben begaan. En Dus dan weten we nooit of hij ze echt begaan heeft ja of nee, Dus een rechter kan er niet meer over oordelen. Maar waarom komt maar hij dan, hij dan toch dat wel? Waarom komt, kom, komt uh, bouten ze dan wel, als het eigenlijk afgesproken was dat dat niet zou zijn? Nou, we hadden dus afgesproken dat het niet zou komen zo zijn. Uh, ...van de Europese kant. En nu kon, wordt aangekondigd dat, uh, ja, dat hij wel komt... ...omdat hij, ja, hij wil kennelijk uh, laten zien van... ...kijk, uh, uh, ik ben onaantastbaar. Uh, mensen komen naar Suriname, Europa komt naar Suriname... ...Europa is een bolwerk van democratieën en uh, vaardigheid. En kijk, uh, ze komen en ja, ik kan een feestje bouwen... ...en daar ga ik niet aan meewerken. Ik wil geen onderdeel zijn van het decor. Nee, Twan Manders uit Nederland komt niet. Uh, zijn uw collega's solidair? Ik weet het niet, we hebben vandaag uh, hebben we nog een overleg. En ik ga mijn collega's oproepen uh, met de aankondiging die. Te doen, want het is gisteren pas bekend geworden. Uh, uh, of de collega's uh, uh, mij willen volgen. En ik hoop dat er heel veel niet zullen gaan. Dat weet ik natuurlijk nooit. Um, we, we hebben al een reactie ergens gevonden van Ria Omer ruiten van het CDA. Die gaat niet in op uw oproep. Want zij zegt: ja, meneer Bouts komt alleen uh, de conferentie openen en gaat dan weer weg. Ja, maar dat betekent dus dat u weer dan uh, een kan spelen, feest feestje kan bouwen. Uh, eigenlijk, uh, uh, eigenlijk aan de haal gaat met de eer. En zegt van, uh, kijk de ACP-delegatie, de top, die vindt plaats in Suriname en ik mag die openen. En of we dan wel of niet letterlijk in de zaal zitten, uh, ja, dat is punt twee. Maar ik, ik, wil, ook wel, ja, ik wil me dan niet uh, nee. laten gebruiken om, uh, om voor meneer Bouders een feestje te bouwen. Maar neemt u het daar kwalijk dat zij wel gaat? Nou, ik vind dat iedereen zijn... Uh, uh, zijn eigen afweging mag maken. En uh, als zij vindt dat het wel belangrijk is... Uh, uh, dan is het haar uh, overweging natuurlijk, haar afweging. Ja. Maar als uh, Daisy bouters nu alleen komt voor de opening... en u het daar niet mee eens bent, dan kunt u ook zeggen... ik kom niet bij de opening en de rest, uh, de, het inhoudelijke gedeelte, daar ben ik wel. En dan kunt u, kunt u misschien meer uw stempel drukken dan door te boycotten. Ja, dat zou kunnen, maar ik, uh, we hebben afgesproken dat hij niet zou komen. Hij zou niet welkom zijn. Hij komt niet wel en is voor mij een reden om niet te gaan. En probeert Bouters inmiddels deze receptie de ophef rondom de omstreden amnestiewet te sussen? Nou, dat is wat ik verwacht. Er is een uh, zogenaamde dialoog. We hebben vanuit Europa gezegd, nou eigenlijk kun je zo'n amnestiewet uh, niet afkondigen, want daarmee uh, vrijwaar je jezelf uh, van het feit dat je voor de rechter moet verschijnen. Uh, voor een wel of niet gepleegd misdrijf. Uh, ja, dat past niet in een democratie. Um, en als hij daarmee nu, als, als hij nu boven op, het, op, op de top uh, met een feestelijke opening uh, doet naar de Surinamers toe, alsof er niks aan de hand is en dat het helemaal heel normaal is, dan, uh, ja, dan, vind, dan voel ik me misbruikt. En daar voel ik niet voor om, uh, om dat te laten. Um, er wordt morgen een debat over gehouden. Um, denkt u dat er nog meer medestanders voor, uh, voor uw plan komen of bent u echt de enige die niet gaat? Ik weet niet, iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn reizen geboekt. Maar uh, ja, ik ga me dat niet zo laten gebruiken. En, nee. en zeker niet in tijd, maar, ook, als een tijd waarin er een financiële crisis is overal. Als laten we dan zeggen... met, uh, met die grote delegatie naartoe gaan. Yeah. En dan, dan, dan een hoop kwijt zijn als, uh, als Europa in brand staat uh, dat, dat er over geld gekort is. Maar als, laten we zeggen, 100 mensen of 50 mensen uh, niet meegaan. dan staat het natuurlijk al sterker dan u alleen. Ja, natuurlijk. Maar uh, een boycott begint altijd met één persoon. En die roept op. En dan wacht je af wat meer er meerdere zullen volgen. Als niets niet zo is, nou ja, dan heb ik in ieder geval, voel ik mezelf uh, prettig. Dan ga ik niet. Dan heb ik een signaal gegeven. En dat ik het dus niet eens ben met die amnestiewet. Uh, en als mijn collega's volgen, dan zou ik er heel blij mee zijn. En ik hoop dat alle uh, Europe uh, Europeanen uh, die bijeenkomst boycotten. Als ze nou gaan, ja goed, dan is dat hun keuze. Dan vinden zij het kennelijk niet belangrijk genoeg. Dan vinden zij dat uh, prima dat die amnestiewet er komt. En dat betreur ik. Bedankt voor de uitleg en veel succes met het beargumenteren van uw borkhout. Morgen tijdens het debat. goedenacht, Twan Manders, VVD Europarlementariër. Twan Manders. Right. Dus, Oeh, sorry. Twan Manders dus net uh, aan de telefoon hier uh, in de nacht. Uh, dank u wel nog voor het uh, gesprek. Nu drie minuten over half drie. Robert Smit is hier met het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. Het sociaal leenstelsel voor studenten zal hoogstwaarschijnlijk niet door de Eerste Kamer komen.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 Uh, dat dat gewoon geen goed idee is... Uh, omdat het de toegankelijkheid van het onderwijs uh, niet ten goede komt... en uh, omdat er ook nog eens uh, er niet geïnvesteerd wordt in het hoger onderwijs. Ja, Heineman kan de houding van GroenLinks... wat betreft het sociaal leenstelsel waarderen. Ik denk dat het uh, dat met hele goede redenen is dat GroenLinks aangeeft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 Volgens de hulpdiensten werd er eerst gevreesd voor een brand, maar daar is geen sprake van. De inwoners van de gevangenis zijn vooralsnog niet geëvacueerd... en de brandweer is momenteel druk bezig om de oorzaak van de explosie in kaart te brengen. De gevangenis in Alva aan de Rijn heeft een capaciteit voor 362 gedetineerden. Ja, in Azië zijn de beurzen inmiddels weer geopend. De nica index staat ten opzichte van de eindstand van gisteren op winst... De Japanse aandelenmarkt staat op 925 punten. Dat is een stijging van bijna 1 procent. En tot zover het Nieuwsminuutje. En over een uur dan horen we je weer, Robert Smit. Maar ik kan me zo voorstellen dat als er gevangenen ontsnappen... daar in alfa aan de Rijn, dat je iets eerder terugkomt. Ja, denk ik wel. Hou het in de gaten. Ja, dit programma heet Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. En dat doen we dan altijd samen met een band. Want om onszelf wakker te houden is het soms tot vier uur ook wel eens een behoorlijk veertige klus. En gelukkig zijn er dan altijd wel uh, muzikale gasten om ons een beetje wakker te houden. En nou, deze nacht hebben we Cancel Your Weekend te gast. En ik heb twee heren aan tafel zetten. Zou je je misschien een voor willen stellen? Goedenavond, ik ben Martin. Uh, ik ben Jos. Martin en Jos. Uh, helemaal wakker nog? Ja, ja uh, later uit vanochtend. Dus... Uh... Nog no, zeker nog okay, maar dit, dit zijn toch ook wel gebruikelijke tijden voor muzikanten, of niet? Nog wel. Ja, oh, dat gaat nog wel. Hè? Ja, <laughs> nou ja, tot 4 uur dan. Hey, jullie, uh, debuutalbum is nu net een maandje uit. Ja. Goede release party in Bitterzoet. Ja. Und jetzt? Und jetzt, ja. Het land veroveren, hopelijk. Ja, ja, ja en wat, wat, hoe gaat dat uh, dagelijks voor jullie? Uh, nou, we gaan veel spelen. Veel van dit soort dingen: promotie, radio, uh, interviews. Dus uh, ja, we zitten drie dagen in de week, zo'n beetje in de oeverruimte. Maar kunnen jullie de hele week aan de band besteden? Of moeten jullie ook nog daarnaast bijbaantjes bijbaantjes, studies, weet ik veel? Uh, nou, dat wist een beetje. Twee van ons zijn nog student. Ik ben er nu zelf vol tijd mee bezig. Uh, en een van ons, juist onze drummer, is PhD-student. Dus die moet daar ook wel veel tijd in steken. <laughs> maar die kan het wel vrij flexibel indelen. Dus uh, ja, ja Want, gaat het wel goed. Voor duidelijk, jullie zijn hier met z'n vieren. Ja. Uh, jij bent vol tijd bezig met zo'n band. Maar hoe, hoe gaat het dan? Want als, als zij bezig zijn met de studie en werk en zo, wat, wat doe jij dan daaromheen nog? Uh, nou ja, we, we hebben een soort taakverdeling, we, we doen ook dingen als uh, social media, zijn we natuurlijk al druk mee bezig, Facebook, Twitter, dat soort dingen. Um, en daarnaast ja, ook nieuwe liedjes schrijven voor uh, ja, de nee, tweede plaats. Natuurlijk, nee, maar dat uh, PhD-aspect vind ik natuurlijk wel interessant. Uh, blijkbaar intelligente jongens, Anne, die we vandaag in de studio hebben. Ja, altijd. Maar dat hebben ze ook heel slim uh, bekeken met het, uh, het opnemen van de eerste CD, of althans het uitbrengen daarvan, want hoe is dat gegaan, Martin? Uh, wat doe je precies op? Nou, ik heb begrepen dat jullie daarvoor een soort bandwedstrijd hebben uh, gewonnen... Ja. en dat jullie vervolgens 15.000 van die dingen gratis kregen. Klopt dat? Nou ja, we hebben inderdaad meegedaan met een, uh, een wedstrijd. Mm -hmm. um, ging wel een beetje ja, op de bonnen voor ingeschreven. We zien wel. En um, ja, gewonnen uiteindelijk. En uh, ja, de prijs was dat ze 10.000 van die plaatjes gaan drukken. En, en dat is voor de duidelijkheid echt heel erg veel... Voor een, voor een beginnende band zeker. Voor een beginnende band zeker. Dat hadden we nooit kunnen nee. dromen dat dat nee. ooit zou gebeuren. Volgens ja. mij zijn er ook zichzelf respecterende artiesten die wat langer meedraaien. die niet 10.000 platen verkopen ja. of ja. in de winkel hebben liggen. Ja, nou ja het is echt te gek. Ik bedoel, we liggen nu het hele land in de winkel. De, dat is, ja. Maar gaan ze ook de deur uit? Ze gaan de deur uit, ja. Hij is nog geen maand uit. Je schijnt na een maand de eerste statements te krijgen. van hoeveel er dan verkocht zijn. Maar nou, we horen er wel van de familie en vrienden van, oh, uh, weet je wel, Amsterdam is ze niet meer te koop of uh, weet ik veel waar ze allemaal wonen. Mm. Dus dat is uh, ja, heel spannend allemaal. Ja. Maar het ja. is voor ons dus nu ook even afwachten, zeg maar, van uh, hoeveel, hoe het het heeft gedaan de eerste maand. Ja, zeker. Ja, want ja, je kunt ze ook allemaal nog zelf opkopen heb hebben begrepen, want dan kun je uiteindelijk <lacht> ook bovenin de hitlijsten komen. Maar dat is volgens mij niet nodig. Jullie hebben geluid dat een beetje lijkt op Kings of Leon. Heb ik daar gelijk in? Uh, nou, je hebt ons net tijdens de soundcheck een beetje kunnen horen. Ja, en ik heb een cd stiekem al geluisterd ah, okay. natuurlijk. Wat ja. ja, vond je, vond je zelf? Nou ja, even, <laughs> dat, eigenlijk zeg ik dat zojuist. <lacht> uh, zijn dat invloeden voor jullie, Kings of Leon? Een band die hierbij, denk ik, bij Radio 1 ook al af en toe voorbij komt? Um, ja, wel, zeker wel, ja. Ja, zeker wel. Rek, toch, om toch om zelf mensen horen, ja. Um, ja, we luisteren veel naar uh, Maccabees. De Maccabees luisteren we bijvoorbeeld veel naar... Uh, ik denk veel van de band luistert ook de laatste tijd veel naar Kensington, ook een Nederlandse band. Ze staan binnenkort ook bij in het voorprogramma. Dus dat is, uh, ja, zij waren ooit in de mes. eerste uitzending van uh, Nog ja. Steeds Wakker te Gast zelfs bij ons. Dus uh, in die sporen treed je sowieso door hier oh. te spelen. Oh, ja, leuk. Uh, ga dat ook vooral zo snel mogelijk doen. Hoe heet het eerste nummer? November 24. November 24. November 24. Ga snel naar de plek. Dat is, is over vier dagen. Drie. drie. Over drie dagen. Dat is 21. Ja, oké. Okay. Dus dan, dan, dan gaat het moment een plaatsvinden. Mocht u het allemaal willen zien, kijk mee via de webcam op radio1.nl. November 24th krijgen we hier live in de studio door Cancel Your Weekend. Since sundown, I'm still buried in your heat. When you left, you said you'd call me But I failed to see the me I leave your open invitation To your well-dressed company I know they give you consolation but I'm broken down, you see Under your skin Now you, you know it's too late To go any other way And all that you hold Under your skin Now you, you know It got colder when you left, there. there's even snow outside your door I know you no longer live there, it's sitting never quiet home And with a gift of indiscretion, I lay down outside your door I counted rocks, they barely missed us, like we did the twenty-four Cancel your weekend. Mocht je nou denken, dat klinkt modern. Ja, dat is van overmorgen eigenlijk, november 24, de dag daarna zelfs. we Daar loopt een stukje voor. Heel snel weer muziek van hun in de studio. Maar eerst gaan we het hebben over de dag van de kinderrechten. Want vandaag was die dag en in de hele wereld werden bijeenkomsten georganiseerd... om aandacht te vragen voor de rechten van jeugdigen. Ook in Nederland vragen verschillende organisaties aandacht. Een van die organisaties is de NJR, de Nationale Jeugdraad. Aan de telefoon NJR-bestuurslid Gaben van Wijk. Gaber, goedendag. Goedenacht. Wat vieren we op de dag van de kinderrechten? Uh, op de dag van de kinderrechten, dus dat is 20 november, uh, vieren we eigenlijk dat, uh, dat 23 jaar geleden uh, precies de Verenigde naties uh, ja, een verdrag hebben gemaakt wat de rechten van kinderen regelt. Echt mooi, precies uh, net zo uit als ik ben is het verdrag, dus dat is voor mij ook wel leuk. Kijk, dus ben jij ook gisteren jaar, was jij ook de twintigste jaar? <laughs> Het was mijn 23e. 23, het was niet precies mijn verjaardag, maar ik wil wel. Ah, dat, dat was wel heel toevallig geweest. Dan was je echt een kind van de kinderrechten geweest. Maar wat heb je dan, dan zo al gedaan om de, het verdrag rondom de kinderrechten te vieren? Um, nou, los van dat wij het hele jaar door eigenlijk bezig zijn. als NJR met, met de kinderrecht was gisteren een speciale dag. Um, en uh, zelf ben ik naar een lancering van een heel leuk project geweest. in, uh, in Gouda, in het Verzetsmuseum. Daar werd. Uh, een project rondom ja, voor basisschollieren rondom kinderrechten samen met de eh uh, gelanceerd. Waarin uh, kinderen van groep 7 en 8, dus uh, door middel van filmpjes, uh, eigenlijk worden uitgenodigd om een mening te hebben over bepaalde kinderrechten. En dan kunnen ze vervolgens met, uh, met stemkastjes dan kiezen of ze het eens of oneens zijn met een bepaald, uh, bepaalde situatie waarin kinderen soms zitten. Um, en dan daarna kunnen ze, kunnen ze discussiëren over dat onderwerp en... Uh, uh, ja, ik ja, lijkt geen en... leuke discussie in de klas over, die, over, over bepaalde kinderrechten. Want uh, was dit uh, qua kinderrechten vooral gebaseerd op Nederland... of was, ging het ook eigenlijk over de hele wereld... waar het natuurlijk veel slechter gesteld is met de kinderrechten... dan, dan hier in Nederland op sommige plekken? Uh, ja, klopt. Uh, in een van landen is het natuurlijk minder geregeld uh, qua kinderrechten. Maar dit ging ook over uh, situaties in Nederland. Het ging bijvoorbeeld over... Uh, Kinderen van, uh, of, van, van, van ouders die gevlucht zijn uh, naar Nederland, vanuit oorlogsgebieden. En het kan bijvoorbeeld zo zijn dat, dat kinderen wel een verblijfsvergunning krijgen in Nederland, maar dat bijvoorbeeld uh, de vader uh, geen verblijfsvergunning krijgt in Nederland. En wat, zeg ik... dat... wat, wat zeggen de meeste ja. kinderen dan over zo'n situatie? als Ze hebben allemaal gestemd, maar wat voor discussie komt er dan uit? En nou, de, sommige kinderen vinden dus dat die, dat die vader in, dat, in, dat, in die situatie wel teruggestuurd moet worden. Omdat, omdat het bijvoorbeeld kan zijn dat de vader uh, oorlogsmisdaden heeft begaan in het land waar hij vandaan komt. En dan zeggen de kinderen van ja, dan moet de vader ook teruggestuurd worden. Je mag geen oorlogsmisdaden uh, plegen. Maar de andere kinderen zeggen juist van ja, elk kind heeft recht om samen met beide ouders op te groeien. En uh, ja, dan is het niet eerlijk als, uh, als de vader terugstuurt naar het wordt naar het land van herkomst, terwijl, terwijl het kind zelf nog uh, hier in, uh, in Nederland is. Dat dus is natuurlijk eigenlijk ook een, een situatie uh, die je niet wil als, uh, als je jong bent en opgroeit. En als we nou naar die woorden van dat verdrag kijken dat 23 jaar geleden getekend is, onder andere door Nederland, houden wij ons aan de regels. Ja, grote maat houden dus ons natuurlijk aan de regels, maar er zijn wel een paar, uh, een paar punten waardoor uh, wij vinden dat er nog steeds in Nederland echt wel aandacht moet zijn voor dat kinderrechtenverdrag. Maar zijn dat vooral het... individuele gevallen of is het echt dat er iets structureel mis is? Nou, een van de dingen um, wat natuurlijk, uh, uh, waar natuurlijk aandacht voor moet worden gevraagd is dat er nog steeds in Nederland heel veel kinderen zijn die, die uh, best wel in armoede leven. Volgens de, de kinderombudsman heeft een uh, onderzoekje gedaan en die heeft... Uh, Bepaal dat er in 2010 nog steeds meer dan 300.000 kinderen zijn ja, die eigenlijk belemmerd worden in, in hun ontwikkeling door, door, de, door, door armoede. En, en dat worden er nog 40.000 meer uh, dit jaar. En daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel kinderen die bijvoorbeeld uh, te maken hebben met situaties, bijvoorbeeld in scheidingen, waar, waarbij ze zichzelf niet, uh, niet goed kunnen ontwikkelen, waarbij ze af en toe geestelijk of lichamelijk worden mishandeld... Of, uh, of bijvoorbeeld in de jeugdzorg, zoals laatst naar buiten kwam... Uh, uh -huh. door die, die, die commissie die dat onderzocht... waarbij kinderen uh, in jeugdzorginstellingen worden mishandeld. Dus dat zijn wel dingen waar, uh, waarbij dingen nog steeds structureel misgaan uh, in ja. Nederland. En daarom vinden we het ook belangrijk dat er uh, bij, ook in Nederland... steeds nog aandacht is voor die, uh, voor die kinderrechten. En hoe is dat wereldwijd? Wat is op dit moment de grootste uitdaging op het gebied van kinderrechten? Uh, nou, ja, Ik denk dat dat uh, vooral is uh, oh. dat... dat dat kinderen zijn in oorlogssituaties en er gebeuren natuurlijk verschrikkelijke uh, dingen uh, in de wereld. En, en, en een van de dingen in het kinderrechtenverdrag, uh, die we ook vandaag besproken met de kinderen in Gouda, mm -hmm. was dat het een beetje krom is dat kinderen vanaf 15 jaar volgens het kinderrechtenverdrag uh, eigenlijk in een, in een leger zouden mogen dienen. Um, Waardoor ook heel veel landen rechtvaardigen dat ze kindsoldaten hebben oh ja. van, van 16 jaar. En dat maar dus dat staat, dat, ja. staat dat in dat kinderrechtenverdrag? Staat in het kinderrechtenverdrag dat, uh, dat kinderen tot 15, tot en of tot of tot met 15 jaar uh, buiten militaire dienst moeten worden gehouden. Dus ja. dan kunnen landen zeggen vanaf 16 Tijn jaar. Nou niet meer. Uh, maar moeten we dat niet da onder andere gaan updaten dan, dat verdrag van 23 jaar geleden? Nederland heeft dan bijvoorbeeld zelf al gezegd: van uh, voor ons geldt uh, de grens van tot en met 17 jaar uh -huh. uh, voor het leger. Maar er zijn gewoon uh, bepaalde landen die destijds, zo lang geleden, uh, om die reden al uh, waarschijnlijk hebben gezegd: van, uh, van uh, wij uh, ondertekenen het niet. Als hierin staat dat, je, dat kinderen tot 18 jaar niet in het leger mogen. Uh -huh. Bovendien hebben natuurlijk sommige, sommige landen een hele jonge, jonge bevolking, dus is het voor hun. Uh, ja, uh, als ze ouder moeten zijn dan 18 jaar... dan zien ze misschien wel uh, dat als uh, een probleem dat ja. ze geen leeg kunnen hebben. Wat natuurlijk een slecht uh, argument is. En toch verbaast het me wel, zo ja, 23 jaar na dato... dat de, dit soort discussies blijkbaar nog steeds gevoerd moeten worden. Um, dankjewel en je hebt bestuurslid Gabe van Wijk voor je toelichting. Dank u. Bij ons in de studio nog steeds de band Cancel Your Weekend. Eigenlijk met ze vieren, maar jullie waren net een bassist kwijt, volgens mij. Ja, hij is net op tijd weer binnen. <laughs> Heel erg goed. Ik net op tijd. Precies op tijd binnen voor het uh, tweede nummer dat ze hier spelen. Bij ons in de studio van nog steeds wakker. Dit is Cancel Your Weekend, Somebody. Everything else to Nou, dat lijkt me toch heel te klinken... als je al 100 rijdend naar huis onderweg bent op de A2. Zoals uh, Somebody van uh, Cancel Your Weekend Live... bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Alle hectiek rondom het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden... overschaduwen het feit dat het vandaag de dag van de rechten van het kind is. En eigenlijk was. Of was en is. Ja, we hebben het er net over gehad. Ja. In verschillende basisscholen in Nederland... breiden kinderen samen met oma's mutsjes voor pasgeboren kinderen in Centraal-Azië. De naam van het initiatief heet Granny's on Tour en werd uitgevoerd door Save the Children... aan de telefoon Teersel Hofstee van die organisatie. Goedenacht. Goedenacht. Voor mensen die Save the Children niet kennen, wat is het voor organisatie? Save the Children is de grootste internationale kinderrechtenorganisatie ter wereld. Uh, we zijn een onafhankelijke organisatie, dus qua werkzaamheden... zijn we een beetje vergelijkbaar met uh, wat UNICEF doet. Alleen wij, uh, wij zijn niet geleerd aan de Verenigde Naties, maar zijn onafhankelijk... Maar... In, uh, in de hele wereld zeg maar heel groot. In Nederland nog uh, klein, maar wel groeiend. Dus uh, jullie gaan nog meer van ons horen. Ja, en nu uh, was het vandaag Granny's on Tour. Er werd gebreid uh, met kinderen en uh, wat oudere dames. Uh, wat voor verschil maakt dat, dat er mutjes naar Centraal-Azië gaan? Um, een groot verschil. Um, enerzijds omdat uh, een mutje voor een pasgeboren baby. En, uh, een hele um, belangrijke functie heeft, namelijk de functie van het warm houden van, uh, van, een, van een kindje. Net zoals dat we dat hier in Nederland doen als een kindje pas geboren wordt, krijgt het in het ziekenhuis hier in Nederland ook een mutsje op om te zorgen dat het warm blijft. Um, dat willen wij ook voor, voor kinderen elders op de wereld. En dan met name in Centraal-Azië, omdat het daar echt super super koud wordt in de winter. Kan het kan echt min 20 worden. Bergen met sneeuw, uh, het vriest daar. Dus een mutsje is daar echt, uh, echt noodzakelijk. En aan de andere kant um, proberen we uh, in Nederland uh, ja, sympathie op te wekken voor het werk wat we doen. Uh, mensen betrokken te laten voelen bij, uh, bij mensen elders op de wereld, bij kinderen elders op de wereld. En, um, ja, weet je, je kunt mensen vragen om een donatie over te maken, maar je kunt ook mensen vragen iets voor je te doen. Mm. En ja, Dat slaat heel erg goed aan. Mensen vinden het heel erg leuk om, uh, om een keer iets te doen doen voor iemand uh, aan de andere kant van want, de wereld. Want wat voor tafereelen leverde dat op vandaag in die schoolklasse? Ja, het was echt uh, ja, hilarische tafereelen. Uh, we hebben uh, busjes uh, en auto's uh, uh, te leen gekregen van Honda Nederland. Dus uh, de actie heeft ons ook uh, niks gekost. Uh, we hebben uh, door heel Nederland hebben we op verschillende basisscholen... hebben we voorlichting gegeven over kinderrechten. Meer verteld over hoe kinderen in Centraal-Azië leven. En daarnaast zijn we, zijn we gaan breien voor, voor die kinderen in Centraal-Azië. Mm -hmm. En ja, die, die oma's vonden het gewoon waanzinnig leuk om te doen. Omdat zij zich ook heel erg uh, bewust zijn van het feit dat dat niet meer, dat het niet meer normaal is zeg maar, om op school te leren braaien. Terwijl zij het natuurlijk wel vanuit hun achtergrond wel als iets... Ja, daar zijn ze gewoon mee opgegroeid. Dus ze vinden het heel gek dat kinderen daar nu niet meer uh, ja, dat, dat niet meer leren op school. Dus zij vinden het hartstikke leuk om kinderen daar, uh, daarover bij uh, te brengen. Nou, en bovendien, Breien is, of was in ieder geval, een, een aantal jaar geleden opeens heel erg hip. Dus, spijt. dus ja, en ook voor mannen bovendien. Dus ik vroeg me af: zijn er geen opa's mee geweest? Nee, er zijn geen opas mee geweest. We hebben wel uh, jongens meegebreid in de klas, uiteraard. Ja. Maar er waren, er waren geen opas bij. Nee. Wat was het? <laughs> insteken, overhalen, aflaten, glijden? Wat was dat? Ja, wij hebben dat ja. ook nog geleerd. Ik heb het geleerd, het, ja. Ja. ja. Insteken, overhalen, doorhalen, af glijden. Aflaten, glijden. Ja. ja, ik ben ook geen enorm oh, goede breier, dus, maar de dus, eerste techniek. Zeg nou dat je zelf niet kan breien? Ik kan, ik kan wel een beetje breien, uh, met name ook door de oma's uh, geleerd uh, tijdens deze actie. Um, maar op zich is het niet heel erg ingewikkeld. Op onze website dat is heel uh, makkelijk. Oh. Ja, nee, daar kun je naar nou verwijzen. Ja. Maar ik dacht, we kunnen hier in ieder geval even een brei les krijgen. Ik bedoel, je, je zal maar s'nachts wakker liggen en denken... ik ga even een, uh, een, een, een mooie trui uh, breien. Maar dan kun, dan kun je dus niet van jou leren. Nou ja, liever geen trui, hè? liever mutsjes. Ja, oké, okay, okay, maar stop, je, ja. Kan, je kan het uiteindelijk ook voor jezelf doen. Maar het idee is natuurlijk dat je het voor iemand anders doet. Um, werd het evenement ook nog op andere plekken opgepikt? Uh, ja, we, gaan, uh, we hebben vandaag, omdat het de dag van de recht van het kind is, we een aantal scholen um, uh, bezocht. Maar we gaan de komende twee weken ook nog andere basisscholen bezoeken met, uh, met oma's weer. Ja. Dus we zetten het evenement nog, uh, nog even voort. En dan, uh, uh, ja, we gaan het tot succes, kan ik wel zeggen. En dan gaan er uiteindelijk honderden, misschien wel duizenden mutjes uh, richting Centraal-Azië. Een uh, mooi in initiatief. Bedankt voor de toelichting Terza Hofsteen van uh, Save the Children. Ja, we gaan breien. Toch? Wij kunnen toch ook wel gaan breien even? Handen? Ja, insteken of alleen Ja, alleen Tessa wist zelf gewoon even nieuwe moesten. Nee, ja, wij toch ook niet? Nee, nou ja, ik kan het inderdaad niet. Um... Ja, nou zit ik even te kijken wat we het volgende uur gaan doen. En daar, ik kan nou vertellen dat als we het hebben over 50 tinten grijs... dat ik ook niet precies weet hoe het allemaal werkt, hoor, in alle nee, eerlijkheid. Nee, het is natuurlijk dat boek dat door bijna iedere huisvrouw van Nederland gelezen is. Vol seksuele fantasieën van de hoofdpersoon. Nou, er is dus een mogelijkheid dat je dat echt kan gaan beleven. Want al die sekspeeltjes zijn verzameld en die kan je ook gaan testen en kopen. Ja, ja misschien hadden we moeten zorgen dat we er ook in hadden staan hier. Dat we het even ja. door hadden kunnen kijken zodat we wisten wat er allemaal in zaten. Nou, in ieder geval, we spreken zo meteen met iemand die het verkoopt... Dus die zal het vast allemaal weten. Voor de rest veel over de Wietpas. En uh, onze Rens Goosling, die gaat op pad voor ons. Dat allemaal na het nieuws van de NOS. In het volgende uur nog steeds wakker. Het nieuws is trouwens van Martijn van Beek. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.